7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Ombudsman begint onderzoek naar schuldhulpverlening. Gemeenten bang voor nepverhuizingen door huishoudtoets. En PVV in Limburg ruziet over de komst van de Turkse president. De Nationale Ombudsman Brenninkmeijer wil weten hoe mensen met schulden beter kunnen worden geholpen. En daarom begint hij een onderzoek naar de hulpverlening door de overheid. Brenninkmeijer denkt dat verschillende instanties, zoals gemeenten, belastingdienst en UWV, nu vaak langs elkaar heen werken. Volgens hem komt dat doordat de hulp nu is georganiseerd vanuit de instanties en niet vanuit de hulpvraag van de burger. En dat moet worden omgedraaid, zegt hij. Hij denkt aan minder bureaucratie, zodat mensen niet keer op keer hun verhaal hoeven doen.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 Als kinderen verhuizen krijgen ouders soms juist recht op een hogere uitkering. Een woordvoerder van de gemeente Utrecht zegt dat ouders al hebben aangekondigd... dat ze hun werkende kinderen zullen inschrijven bij familie of een bekende. Ook de 32 middelgrote gemeenten verwachten creatief gerommel... met het bevolkingsregister. Duits doet geldt sinds 1 januari bij aanvragen voor een nieuwe uitkering... en vanaf 1 juli voor de bestaande gevallen. Met die maatregel wil staatssecretaris De Krom... het stapelen van uitkeringen achter één voordeur tegengaan. Basisscholen schuimelen met overheidsgeld voor achterstandsleerlingen. Dat meldt Dagblad Trouw. Uit steekproeven van de onderwijsinspectie blijkt dat scholen dit jaar zeker 50 miljoen euro ten onrechte hebben gedeclareerd. Basisscholen krijgen extra geld voor leerlingen met laag opgeleide ouders. De gegevens daarover moeten schoolbesturen zelf verzamelen en doorgeven aan het ministerie van Onderwijs. Volgens de inspectie komt het geregeld voor dat scholen extra geld opstrijken... ...strijken door ouders opzettelijk een te lage opleiding toe te dichten. In 2009 werd er voor zo'n 15 miljoen euro gefraudeerd. En nu is dat meer dan verdrievoudigd, zegt de inspectie. Minister Van Bijsterveld stuurt binnenkort een brief naar de Tweede Kamer... ...waarin een grondig onderzoek wordt aangekondigd.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 Een van de PVV-gedeputeerden, Krebber, zegt dat hij dacht... dat alleen de Turkse president zou komen... maar nu ik hoor dat ook de koning er is... heb ik mijn afspraken verzet, zei Krebber. PVV-kamerlid De Mos wil in de provincie Zeeland... een referendum houden over de Het De In Paul Witteman zei Mos dat hij vindt dat na zeven jaar getouwtrek... Het, het eindoordeel aan de Zeeuwse bevolking is... De mogelijke vraag die de Zeeuwen moeten beantwoorden is volgens de Mos... of ze kunnen instemmen met het laatste voorstel van staatssecretaris Bleker van Landbouw. Daarin staat dat een derde van de Hedwiggepolder alsnog onder water komt... als compensatie voor het uitdiepen van de Westerschelde. In de Kamer is nu geen meerderheid voor dat plan van Bleker. De PVV is falikant tegen het onder water zetten van landbouwgrond. Ook in Zeeland is het plan zeer kritisch ontvangen. Donderdag debatteert de Kamer over de Hedwiggepolder. In Erika in Drenthe heeft een grote brand gewoed in een tuinbouwbedrijf. Rond half tien gisteravond kreeg de brand weer een melding van een woningbrand. Maar al snel bleek die brand veel groter te zijn. Hulpdienst uit heel Drenthe rukten uit om te assisteren. Bij de brand is niemand gewond geraakt. En het is al de derde brand in korte tijd in Erika en omgeving.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 In de Champions League is de eerste halve finale gespeeld. Bayern München won thuis met 2-1 van Real Madrid. De winnende treffer werd in de negentigste minuut gemaakt door Mario Gomes. En de return is volgende week woensdag. Het weer nog bewolkt en ook af en toe zon. In de loop van de dag steeds meer buien met aan het eind van de middag kans op onweer. Het wordt ongeveer 12 graden. Morgen veel bewolking en geregeld buien en maximaal een graad of 13. ANWB ah, Verkeersinformatie. Voorlopig een typische woensdagochtendspits. Er is nog niet al te veel aan de hand. En dat wat er staat is vooral in de Randstad wat langzaam rijdend verkeer. Vanochtend was er even een ongeluk op de A15 van Goijkum naar Rotterdam. Daar dan de meeste file tussen Hardingsveld, Griesendam en Sliedrecht Oost. 4 kilometer. Alle rijstroken zijn weer open. Hoi, Kees hier. Het is weer tijd voor de minder fileberichten.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 Goedemorgen. Geert Wilders is zeer tegen het staatsbezoek van de Turkse president Gül. Twee PVV-gedeputeerden in Limburg gaan toch naar de officiële lunchbijeenkomst met Gül. Maar eens horen wat die gedeputeerden daar zelf van zeggen. Verklaring van Anders Breivik was gisteren niet op televisie te zien. En dat zal ook de komende 25 jaar niet het geval zijn. Rolling Kreton doet verslag vanuit Oslo. En instanties die helpen bij het saneren van schulden, die helpen niet echt goed. En daarom start de Nationale Ombudsman nu een onderzoek naar de hulpverlening voor mensen met financiële problemen. De verschillende overheidsinstanties bemoeien zich wel met hen, maar onderling wordt er niet of nauwelijks overlegd. En door de vele ingewikkelde regels en procedures worden mensen niet goed geholpen. En overheidsmiddelen geldt dus niet goed ingezet, zegt Ombudsman Alex Brenningmaier. Uh, wat ik zie is dat die hulp hopeloos langs elkaar heen werkt. He, als je een schuld hebt, dan, uh, dan is de kans groot dat je er wel twee hebt of drie. En de ene schuld voorzaakt de andere. En wat je dan ziet is dat de overheid een soort octopus is... die met de arm van de Belastingdienst, de arm van het UWV... de gemeente en de verschillende onderdelen van de gemeente je allemaal benaderen. En eigenlijk je smoren terwijl dat niet nodig is. Wat zijn de gevolgen daarvan voor de schuldenaar? Voor de schuldenaar is het zo dat hij te maken heeft met heel veel verschillende overheidsdiensten. Dat hij te maken heeft met onnodige kosten. En dat vaak de, de, de opgave om uit de schulden te komen uh, veel te zwaar wordt. Dat dat eigenlijk niet meer te dragen is. Dan zie je dat ook bij andere vormen van uh, uh, overheidsoptreden bij mensen aan de onderkant? Uh, als het bijvoorbeeld gaat om, om hulpverlening. Uh, ik zie het eigenlijk overal. Het is een vast patroon en dat, dat komt omdat de overheid zichzelf organiseert... In allemaal verschillende onderdelen. Vanuit ieder onderdeel doet men wel zijn best. Maar uh, uiteindelijk zit er geen, uh, geen coördinatie Men spreekt elkaar niet. Men weet, de linkerarm weet vaak niet wat de rechter doet. En hoe is het gekomen dat dat zo uh, inefficiënt is georganiseerd? Nou ja, een van de, als ombudsman heb ik er toch hoofd bij van hoe ingewikkeld onze overheid in elkaar zit. Honderden, honderden overheden hebben we. En uh, die hebben toch niet altijd de intentie om goed met elkaar samen te werken. Soms is er zelfs tegenwerking. En uh, als ombudsman ben ik daar heel kritisch op. En vind ik dat uh, dat toch iedere keer heel hard geroepen mag worden. Oeh, het gaat om de burger en het gaat niet om de overheid. Hoe, hoe zit het dan in het denken van de ambtenaar, van degene die het uh, op de tekentafel... Uh, in ...in elkaar steekt, dat uh, dat denken dan blijkbaar niet vanuit de hulpvraag gaat... ...maar vanuit het apparaat? Ja, uh, ambtenaren doen vaak hun best en, en daar heb ik geen kritiek op. Maar, uh, zeg maar dat men uh, de burger centraal stelt, ja dat is voor ambtenaren vaak toch erg moeilijk. En dat betekent dat men de dienst en de dienstverlening enzovoort uh, centraal stelt. En zo werkt dat natuurlijk niet. Hm. En wat kunt u doen als ombudsman om uh, dat om te draaien? Nou, belangrijk is dat het kwartje valt. En dat is een heel kostbaar kwartje. Uh, in die zin dat men zich er bewust van moet worden. Dat we zeggen, we gaan kijken naar een aantal concrete zaken... Uh, waar het smaak loopt. Vervolgens nodigen we de overheidsdiensten uit die erbij betrokken zijn. En dan leggen we op tafel, hoe willen jullie dit nou eigenlijk op een goede manier uh, doen? En dan uh, lukt het meestal wel om goede afspraken te maken. Heb je wat dat betreft ook nu te maken met uh, een soort van momentum... nu er uh, flink bezuinigd moet gaan worden? Zonder meer. Het is een Heel belangrijk moment. De overheid moet het met minder middelen doen, maar de overheid moet het wel beter doen. Hè? Dus de efficiëntie is heel erg belangrijk. Maar nog belangrijker is, in deze tijd komen mensen veel makkelijker in schuldenproblemen. Ja, en daar moeten we wat aan doen. Dus uh, het kan met minder en het kan wellicht uh, zelfs beter met minder? Zonder meer. Het kan met minder en het kan beter. Aldus, de nationale ombudsman Alex Brenning Meijer en Bart Kamphuis sprak met hem. Later hoort u ook een voorbeeld van iemand die verstrikt in geraakt in de jungle van regels en instanties. Daar praat ik erover door met de voormalig wethouder en nu burgemeester... die veel met schuldhulpverlening te maken heeft gehad. Het is twaalf minuten over zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De televisieopnames die tijdens het Breivik-proces worden gemaakt... blijven de komende 25 jaar achter slot en grendel, heeft de rechter in Oslo bepaald. Alleen opnames van getuigendeskundigen morgen worden uitgezonden. Daarover praten we met onze correspondent op het ogenblik in Oslo, Rolien Kreton. Rolien, dat is een rigoureuze maatregel. Uh, waarom is die genomen? Het belang van, van de slachtoffers uh, weegt uiteindelijk het zwaarst volgens de rechter. Het is wel een moeilijk uh, punt, want je hebt natuurlijk aan de ene kant het openbaarheidsprincipe. Uh, ja, Rechtszaken moeten voor iedereen toegankelijk zijn. En dat is juist in Noorwegen heel erg belangrijk. Maar ja, zijn uitleg, Breiviks uitleg en, en optreden is... Zo krenkend voor mensen die uh, hier direct mee te maken uh, hebben. Ik, er zijn bijvoorbeeld ook mensen die ja, naar het buitenland reizen omdat ze er gewoon niets van willen meemaken. Uh, dus de rechtbank wil op deze manier uh, slachtoffers beschermen. Ja, maar in deze tijd uh, Rolien, is het dan nog mogelijk om die wilde geheim te houden uiteindelijk? Want uh, ja, je, kun, je zou ze dan ook kunnen vernietigen, hè? dan zijn ze definitief weg. Ja, dat is geen optie. Uh, kijk, juist bij deze re rechtszaak willen ze alles heel erg zorgvuldig behandelen. Ze zijn ook heel bang om fouten te maken. En alle details worden geanalyseerd. Dus uh, ja, weggooien, dat zullen ze nooit doen. En het is ook zo dat, ja, hoe pijnlijk ook... Kijk, deze aanslagen zijn nu een belangrijk deel van Noorwegen geworden. En hebben Noorwegen goed uh, veranderd. En dat uh, weten de, de Nooren ook zelf. En dat zullen ze moeten accepteren. En daar hoort dit materiaal ook bij. Breivik mocht gisteren spreken en zijn verklaring afleggen. Hoe gaat het vandaag verder? Ja. Nou Vandaag gaat het uh, uh, gewoon verder uh, in de zin dat uh, de aanklaagster uh, vragen stelt aan, aan Breivik. Dus ze gaat in op de belangrijke momenten in zijn leven... en ook op het plannen en uitvoeren van die aanslagen zelf. En ja, zo probeert ze een beeld te krijgen van de persoon uh, Breivik. En dat is eigenlijk heel erg belangrijk omdat de aanklaagster en ook de rechter... zich nog een mening moeten vormen in hoeverre Breivik... ...ontoerekeningsvatbaar is. En ja, wat vooral veel indruk maakt uh, op mij... ...is dat je twee uh, personen ziet. Uh, gisteren uh, begon de zitting uh, met het voorlezen... ...met Private uh, met die ja, een soort mini-manifest uh, voorlas... 1 uur en 20 minuten. En daar krijg je een glimp van de... de Breivik die die aanslagen heeft gepleegd. Dus dan heeft hij het over de meest... Spectaculair, spectaculaire aanslag... sinds de, de, de... Tweede Wereldoorlog. En dat hij het zo weer zou doen. Maar ja, vervolgens wordt hij... ondervraagd. En dan zie je een hele andere Breivik. Hij is heel erg rustig. Bijna relativerend. Formuleert heel goed. Hij wisselt af en toe een glimlach uit... met de aanklager. En ja, bijna... iemand uh, tijdens... Een een sollicitatiegesprek. En dat vind ik ook het angstaanjagende. Dat het zo compleet onvoorstel, onvoorstelbaar is dat zo iemand ja, in staat is om mensen op te blazen. En eh, jongeren op te jagen door het hoofd en de keel te schieten. En daar ook nog trots op is. Rolien Kreton vanuit Oslo. En de rechtszaak tegen ik ga dus vandaag verder. Wat staat er op de krant die de Turkse president gisteren op de dam legde? mark Robin Visser heeft zo dadelijk het antwoord. Eerste verkeersinformatie. Bij de ANWB, Kees Kwaks. Marcel, er is niet zo gek van aan de hand. Vanochtend een typische woezer ochtendspits. Nog net aan geen 20 kilometer. En ja, het merendeel is eigenlijk gewoon 2 kilometer langs om rijden in de Randstad. Vanochtend was er een aanrijding op de A15. Daar heeft het nog altijd last van richting Rotterdam en stad. 6 kilometer nog tussen Gorkum en hardingsveld giesendam Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Ooster. Er is ruzie binnen de Limburgse PVV vanwege een lunch. Morgen brengt koningin Beatrix een bezoek aan Limburg samen met Turkse president Gül. Twee gedeputeerden van de PVV hadden zich afgebeld voor de lunchbijeenkomst. Maar gaan nu toch. En dat is tegen het zere been van de Limburgse PVV-fractie. Gedeputeerde Theo Krebber van de PVV. Goedemorgen. Goedemorgen. Legt u eens uit, waarom gaat u toch naar die lunch? Nou, dat is toch wat communicatief geweest. Wij dachten aanvankelijk dat uh, alleen de president van uh, Turkije zou komen. We hadden, uh, mijn collega van de PVV, gedeputeerde en ik, hadden allebei een drukke agenda. En dachten nou, onze collega's gedeputeerden kunnen die, die zaken wel waarnemen. Waar het niet dat we horen dat ook Haar Majesteit meekwam. En toen veranderde de zaak natuurlijk, want wij zijn natuurlijk uh, ambtsdragers gedeputeerden. Wij, uh, wij vormen het provinciale bestuur en als hare Majesteit met een gast naar ons toe komt... ...dan uh, is dat ook onze gast ja. en dan is het ook onze plicht om daar gewoon te zijn. Goed, u zegt het is een agenda dingetje en bij de lunch met de Turkse president hoeven wij niet zo nodig te zijn. Volgens Dagblad de Limburger zou u niet gaan omdat Geert Wilders druk op u had uitgeoefend. Nee hoor, Geert Wilders heeft helemaal geen druk op ons uitgeoefend. Wij zijn volkomen autonom. en we hebben een goed overleg natuurlijk, een hele goede verstandhouding met Den Haag. En uh, daar is geen sprake van dat er uh, druk zou worden uitgeoefend op ons en dat zou ook denk ik niet kunnen in verband met het dualistische stelsel wat er in Nederland is. Nee. En, en heeft meneer Wilders u nu ook niet gebeld, nu u wel gaat? Nee hoor. Nee, meneer Wilders heeft mij niet gebeld nu ik wel ga. Nee. Nee, maar wel... Uh, dus er is ook geen druk uit Den Haag op dit moment, zegt u? Er is uit Den Haag geen druk op dit moment. Maar de nee. fractie in Limburg, fractievoorzitter Laurens Stassen... die vindt het wel vervelend. Vindt u uw aanwezigheid straks bij die lunch zelfs onbegrijpelijk? <lacht> ja, ik heb dat ook gelezen. Wat vindt u daarvan? En uh, nou, wat ik daarvan vind, dat, dat doet eigenlijk niet zo geweldig veel te zaken. Wij zijn gedeporteerden nou ja. en wij spreken met één mond. Maar als u mij vraagt... Uh, uh, wat, wat vindt u daar nou van? Dan zeg ik, ja, wat de fractie vindt, dat is des fracties. En we zullen daar, uh, als, de, als de tijd daarvoor komt, zullen we daar gewoon een gesprek over hebben. En eens kijken hoe we dat uh, allemaal weer in goede banen kunnen leiden. Ja, maar u bent wel één partij natuurlijk. Moet, heeft u niet één gezamenlijk standpunt in deze? Nee, wij zijn gedeputeerden. Wij zijn lid van het, het college van gedeputeerden. Maar mijn van de PVV natuurlijk. Maar ook van de PVV natuurlijk. Wij komen uit de PVV, maar wij zijn gedeputeerden voor alle Limburgers. En als Hare majesteit een gast meebrengt, is dat ook onze gast. Juist, zo vindt u dat. En u vindt, als gedeputeerde, heeft u een andere rol als statenlid of Tweede Kamer? Een totaal andere rol. En er is ook het dualisme voor bedacht. De scheiding van de machten. Enerzijds hebben we de fractie, de provinciale staten het hoogste gezag... En dan hebben we de gedeputeerden, het dagelijkse bestuur van, van, van provinciale staten. En die voeren gewoon hun werk uit, het coalitieakkoord. En uh, dat doen we naar eer en geweten. Hm. Stel dat u tijdens die lunch uh, de pres Turkse president uh, nog even zou kunnen spreken, doet u dat dan? Heel graag zelfs. Ja, wat zult ik u denk, dan zeggen? Ik denk dat, uh, dat we gewoon een, een gesprek zouden hebben over allerlei zaken. En uh, ach... Ik ben natuurlijk helemaal niet van plan om, om te gaan provoceren of wat dan ook. Maar een, een gewoon gezellig gesprek van de gastheer en de gast... dat is natuurlijk altijd goed. En er is ook helemaal niets op tegen. Nou, gedeputeerde Theo Krebber namens de PVV. Ik wens u dan een hele mooie lunchbijeenkomst morgen. Ja, ik dank u hartelijk. En, en ik makkelijk. Het zelf ook. Ja, dank u wel. Goedemorgen hoor. Goedemorgen. Dag. gaan we gelijk door naar Marco robert Visser... want die heeft het ook al over de Turkse president. Staatsbezoek is niet niks natuurlijk... Uh, jij weet iets over de krans die uh, Gül gisteren op de Dam heeft gelegd, Marco, Robin. Nou, Marcel, dat heeft me dus de hele nacht, de hele avond gisteravond dwars gezeten. God. Ik heb op alle televisiestations die krans gezien. Die prachtige grote rode krans die op de Dam uh, werd gelegd door uh, president Gül en zijn ja. vrouw. En er stond een tekst op, iets met Turkije. Maar ja, ik spreek geen Turks, dus ik dacht, wat staat daar nou? En ik ben daar niet uitgekomen, maar gelukkig heb ik iemand bij me die uh, dat grote raadsel kan gaan oplossen. Dat is Ibrahim Eusgul, die is uh, van een ondernemersorganisatie. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent van een organisatie van jonge ondernemers. En zijn dat dan Turkse ondernemers? Het zijn voornamelijk Turks-Nederlandse ondernemers uh, ja, uit Nederland. Ja. En jullie hebben straks een ontmoeting in Den Haag, niet met meneer Gül, maar wel met twee Turkse ministers, die ook meegekomen zijn met het staatsbezoek. Dat klopt, uh, minister Egemen Buis van uh, Economic Affairs en Chief Negotiator of uh, EU. Ja, ja, want zo'n staatsbezoek is niet alleen maar ceremonieel, er moeten ook zaken gedaan worden. Ja. Daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst, wat stond er op die krans die gisteren op de dam werd gelegd? Turkije Cumhurbaşkanı. Nog een keer? Turkije Cumhurbaşkanı. Okay, Oké, dat laatste woord was dat hele lange ja, woord dat wat is ik niet ken. Het is hele lange woord en het is de president van Turkije. Oh, dat is alles. Best makkelijk, toch? Ja. Ja. Dat valt reuze ja. mee, dat je daar zo'n lang woord ja. voor nodig hebt. Klopt. Ja, het is een, uh, een uh, makkelijke taal. Laten we het daarbij houden. Ja, oké, okay, heel goed. Zeg, euh, ik zei het al, niet alleen maar ceremonieel. Er moeten ook zaken gedaan worden. U bent een jonge ondernemer van een vereniging. En u gaat dus met Turkse ministers zaken doen vanmiddag? Ja. Uh, ja, we zijn een federatie met achtal regionale ondernemersverenigingen. Waar uh, van winkeliers tot ondernemers van uh, tientallen miljoenen omzet en tientallen of honderden medewerkers. Um, ja, zoals uh, wij altijd zeggen: uh, zaken doen is belangrijk, maar het moet eerst leuk zijn. Aha. En daarnaast moet ook gewerkt worden. En de uh, president komt uh, naar Nederland voor vriendschappelijke, hartstochtelijke relaties. Maar daarachter komen ook zakenmensen die zaken gaan doen ja. en moeten doen. Ja, want we hebben het dus over de, de band tussen Nederland en Turkije... die al 400 jaar bestaat. Dat is niet alleen maar vriendelijkheden uitwisselen. Dat ja. is ook gewoon economische belangen. Ja, we uh, zullen uh, business doen. Uh, dat business, is al, ja. Uh, ja. Wat is dat in Turks? Uh, ish, of uh, hoe noem je dat? Dat is een moeilijke woord. Ish. Uh, ish, uh, ish oh. Ja, Ish. Okay. Uh, business, ja, woord dat... Uh, ja. Ook wel genoemd omdat ze wereldwijd actief zijn, net ja. als Nederlanders. Ja. U gaat twee ministers ontmoeten, niet de president zelf, want die zit in een andere uh, bijeenkomst. Ja, naar mijn uh, weten zit hij een pand ernaast, in uh, naast de world Forum, met uh, iets tegen, tegengaan van chemical ja. weapons. Uh. Ja. Ja, u vertelde uh, het moet leuk zijn, maar wanneer is die ontmoeting met die uh, Turkse ministers nou geslaagd wat u betreft? Als uh, de minister van de Europese Zaken de, de banden alsnog goed positief kan belichten dat het wederzijds is, dat weten we. Uh, de zaal weet dat, maar het is toch handig en goed om te weten wat de minister daarover te vertellen heeft. Af en toe moet dat gewoon even bevestigd worden. Klopt helemaal. Ik wens u een hele goede dag, Ibrahim Özgül van uh, Hoogjaf En dat is, vertel dat nog even. Hoogiaf is de Turkse afkorting van Federatie van Jonge Ondernemers Nederland. Laat ik het dan ook in het Turks zeggen. Ja, graag. Zeggen. Hollanda Genç is adamlare federationen. Kijk, en zo leren wij een stevig woordje Turks vanochtend. Ja. Hartelijk bedankt. Marco, een goede dag. Ja, binnen. en wat stond er op de krant? Wat stond er op de krant? De Turkse president of de president van Turkije. En dan in het Turks. Turkije Cemurbaskane. Cemurbaskane. Cemurbaskane. Cemurbaskane. Turkije Cemurbaskane. Turkije Cemurbaskane. klopt helemaal. We gaan nog even oefenen, Marcel. Dat zou ik maar doen. Mark Robif is vanuit Amsterdam. Klinkt nog niet heel erg, natuurlijk. Gaan we naar Frankrijk? Want in de Franse krant Le Monde staat vandaag een brief van 42 economen met daarin een oproep. Stem dit weekend op de socialist François Hollande. De economen noemen zijn beleidsplannen geloofwaardiger dan die van de zittend president, Nicolas Sarkozy. Franse arbeidswetgeving moet worden hervormd om de werkloosheid terug te dringen. Dat klinkt de Franse werkgevers als muziek in de oren, maar hebben zij wel vertrouwen in Hollande? Oh, Dit protestlied hoor je een beetje dagelijks in het Franse straatbeeld. Het klonk al tijdens de sympathiebetuigingen met de Arabische lente... en nu opnieuw bij grote demonstraties tegen voorgenomen bezuinigingen. Want dat de nieuwe president, wie dat dan ook mogen zijn... daarmee geconfronteerd gaat worden, dat is wel duidelijk geworden op 13 januari. De dag waarop kredietbeoordelaars Standard Poor Frankrijk afwaardeerde. L'agence de notation Standard Poor's abaisse la note souveraine de la France... qui perd son triple A... Voor devenir AA, met perspectief negatief. Geen AAA meer dus voor Frankrijk. De tekorten zijn te groot, de werkloosheid te hoog, de arbeid te duur. En dus een gecompliceerd ondernemersklimaat. Uh, ik woon al 22 jaar in Frankrijk. Uh, ik ben een registeraccount in Frankrijk uh, en ik heb mijn eigen kantoor sinds vijf jaar, 2007. De stem van Marlies van Dam in haar kantoor in Arras. Als ze zeggen dat Frankrijk een rigide arbeidsmarkt heeft, wat betekent dat? Is het bijvoorbeeld moeilijk om mensen aan te nemen? Voor mij was het inderdaad een heel erg moeilijke stap om uh, met de eerste persoon aan te nemen. Uh, het feit dat in Frankrijk vaak je snel voor de rechter staat als het niet lukt. Uh, als het niet goed gaat, uh, als je met elkaar niet kan... Uh, niet goed kan vinden, dan een ontslag moet geven, ja, dan is het vaak zo dat de, dat de werknemer dan voor de rechtbank staat. En dat komt omdat de vakbonden vrij, uh, ja, vrij sterk zijn in Frankrijk. De werknemers hebben hier veel verworven rechten, zoals met pensioen op je 60ste. Dat wordt binnenkort wel verhoogd naar 62, maar dat is nog steeds een stuk lager dan in Nederland. Uh, men heeft hier recht op een 35-urige werkweek. Moeilijk dus om mensen te ontslaan. Er is een rigide arbeidsmarkt. Als Frankrijk nou gedwongen wordt om zich aan te passen, is het land daar dan toe in staat? Of kunnen dat Fransen dat helemaal niet? Nou, Helemaal niet, het is weer wat anders, maar ik denk dat het wel kan. Maar het is inderdaad rigide, zeg maar. In Frankrijk, wat ze, wat ze hebben, hebben ze. Dus daar moet je niet aankomen. Dat is nou helemaal uh, ja, de mentaliteit. Denk ik. Uh, aan de andere kant, ja, als het moet, moet het. Dus uh, op een gegeven moment, uh, als er betaald moet worden, ja, dan moet het betaald worden. Dus dat, uh, dat moet, denk ik, wel lukken. Maar het zal wel door middel van stakingen en weet ik veel wat gaan. Dus, uh... Van harte welkom, u bent op de golfclub van uh, Christie La Chapelle. Uh, we zitten in het 77e arrondissement in Frankrijk, de Seine en Marne. En het regent pijpenstelen, dus zijn we snel naar binnen gegaan... want op de golfbaan gebeurt bitter weinig vandaag. U runt dit terrein, er is een camping en hier een restaurant... Als ondernemer in Frankrijk, wat is nou het moeilijkste waar u tegenaan loopt? Ja, de, in principe is de inflexibiliteit van de, de Franse uh, wetten over uh, hoe je met personeel kunt omgaan. Uh, toch een stuk minder flexibel als in Nederland. Ja, in de horeca heeft u natuurlijk het liefst flexibele contracten. Uh, dat kan hier niet. Heeft u nog andere voorbeelden? Uh, bijvoorbeeld jongeren die een opleiding hebben, die mogen pas werken vanaf 18 jaar. En, uh, in Nederland mag je al vanaf 15 werken. En dat is hier veel gecompliceerder. En dat is ook goed voor de jongeren om wat ervaring op te doen. Maar dat is in Frankrijk gewoon niet aan de orde. Twee ondernemers die, net als hun Franse collega's, de verkiezingsprogramma's bestuderen. President Sarkozy wil het liefst de 35-urige werkweek afschaffen en de pensioensgerechtigde leeftijd eventueel verder verhogen. Zijn rivale socialist François Hollande die wil daar niks van weten. En hij gaat volgens de peilingen aan de leiding. Chaque nation a une âme. L'âme de la France, c'est l'égalité. C'est pour l'égalité que la France a fait sa révolution. La France est grande. C'est cette France que je veux construire avec vous. J'ai besoin de vous. Bijdrage hoort u van onze correspondent in Frankrijk, Ron Linker. En zondag tussen 8 uur en half negen s'avonds... een extra uitzending van het Radio 1-journaal... met de resultaten van de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Lucella Carrasso praat u dan helemaal bij. U bent alleenstaand en geniet van uw AOW-pensioen. Op een dag komt u iemand tegen met wie het helemaal klikt... en ongemerkt gaat u steeds meer dingen samen doen...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 Met E.ON kunt u zaken doen. Daag ons uit. Kijk op E.ON..N.L. Zaken doen. Radio 1. Het NOS-journaal. Ombudsman onderzoekt schuldhulp. En opnieuw grote brand in Drenthe. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Nationale Ombudsman Brennik Meijer gaat onderzoek doen naar de hulpverlening aan mensen met financiële problemen. Er zijn nu volgens hem te veel regels en te veel procedures. En dat is volgens Brenning Meijer niet efficiënt. Wat mij opvalt het is dat vaak heel veel verschillende professionals, heel veel verschillende diensten betrokken zijn. Dat die niet met elkaar afstemmen. En dat eigenlijk eh, iemand die diep in de problemen zit, zelf die hele ingewikkelde eh, overheid en andere diensten om zich heen moet organiseren. En zo werkt dat natuurlijk niet. Dat moet omgekeerd worden. En de ombudsman gaat dus onderzoeken hoe je kunt bereiken dat overheidsinstellingen beter gaan samenwerken. Hij wil zijn onderzoek op 1 juli klaar hebben. Tientallen gemeenten zeggen veel verhuizingen of schijnverhuizingen te vrezen na de invoering van de huishoudtoets. Dat staat in de Volkskrant. Door die huishoudtoets worden uitkeringen van ouders gekort of stopgezet als inwonende kinderen betaald werk hebben. Zoveel staatssecretaris de Krom het stapelen van uitkeringen achter een voordeur tegengaan. Opnieuw brand in het plaatsje Erika in Drenthe, dit keer in een plantenbedrijf. De eigenaar kon zijn huisdier nog redden, maar zijn werk is verloren gegaan.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 Basisscholen sjoemelen met overheidsgeld voor achterstandsleerlingen. Meld dagblad trouwens: ze krijgen extra geld voor leerlingen met laag opgeleide ouders. En volgens de inspectie komt het geregeld voor dat scholen ouders opzettelijk een te lage, uh, een te lage opleiding uh, geven op papier. Zo zouden ze dit jaar zeker 50 miljoen euro ten onrechte hebben gedeclareerd. In Zeeland moet een referendum komen over de Het Dat wil tenminste PVV-Kamerlid De Mos. Morgen praat de Kamer over het voorstel van staatssecretaris Bleker. Die wil dat een derde van de polder alsnog onder water komt te staan. Als compensatie voor het uitdiepen van de Westerschelde. En De Mos vindt dat de zeeuwen het laatste woord hebben. Als de zeeuwen daarmee zeggen van nou, we, we zien die tweederde deel... die we droog houden uh, door Blekers alternatief. Dat zien we als winst. Ja.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 In Mexico wordt rekening gehouden met een uitbarsting van de vulkaan Popocatépetl. Het alarmniveau rond die vulkaan is verhoogd. Hij spuwt as en stoom. En daarom zijn in een omtrek van 12 kilometer alle scholen gesloten. Er worden ook evacuaties voorbereid. En bewoners krijgen in het gebied het advies om ramen en deuren te sluiten. Het is de tweede dag van het staatsbezoek van de Turkse president Gül. In het Paleis op de Dam werd gisteravond een staatsbanket gehouden. En koningin Beatrix roemde daar de belangrijke rol van Turkije...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 Turkije is volgens de koningin een stabiel land in een turbulente regio, een land dat velen inspireert. En dat bezoek van Gül heeft ophef veroorzaakt binnen de Limburgse PVV-fractie. Twee gedeputeerden van die partij gaan morgen naar een lunchbijeenkomst met de staatshoofden. En hun fractievoorzitter in Limburg vindt dat onbegrijpelijk na uitspraken van Gül over Geert Wilders. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline.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 Morgen is er in de ochtend, vooral in het zuidwesten, kans op wat zonneschijn. Elders komt veel bewolking voor en valt wat regen. In de middag ontstaan verspreid over het land buien die lokaal stevig kunnen uitpakken met onweer. Bij een meest matige zuidelijke wind wordt het een graad of 13. Ah, en is verkeersinformatie. Vooral tijdens de dagelijke files die voor vertraging zorgen. Maar die vertraging is niet te erg groot vanochtend. Op de A12, daarna richting Utrecht, staat 5 kilometer tussen Gouda en Ierbrug. Op de A58 Eindhoven richting Tureburg is een vrachtauto stilgevallen. Hij staat tussen Oorschot en Moorgestel op de rechte rijstrook. Het zorgt voor 6 kilometer file tussen Best en Moorgestel. Proeven aan kwaliteit? Probeer nu. NRC Handelsblad. Vijf weken voor maar 10 euro. Ga naar nrc.nl slash proef of bel 0800 1428.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 Zeven minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. U kunt ons volgen via internet, via nos.nl. En daar leest u ook veel over de redding van scholengroep Amarantis. Maar negen scholen in Den Haag zijn het niet eens dat de VO-raad... vijf miljoen euro bijdraagt aan die reddingsoperatie van Amarantis. Die onderwijsgroep heeft grote financiële problemen... heeft een schuld van maar liefst 92 miljoen euro. Secretaris van het College van Bestuur van de Stichting VO Haaglanden, waarin die negen scholen in Den Haag zijn verenigd. Peter van Laarhoven, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het bezwaar tegen die 5 miljoen euro van de VO-raad voor Amarantis? Nou, wij vinden dat uh, de VO-raad zich hier helemaal niet mee moet bemoeien. Wij vinden het helemaal geen, uh, geen taak voor de VO-raad uh, uh, om. Zeg maar gelden van het ene bestuur over te hevelen naar een. Eh, of, eh, van de ene school over te hevelen naar een andere school. Daar moet de VO-raad gewoon van weg blijven, u, vinden wij. U zegt overhevelen van de ene naar de andere school. Die, dat geld wat de VO-raad heeft, en dat heeft blijkbaar geld, heeft ergens 5 miljoen euro. Waar, waar is dat eigenlijk nee, voor dan? Nee, het is niet zo. De VO-raad heeft geen geld. Het is hier zo dat de VO-raad uh, gezegd heeft tegen het ministerie. Uh, haal maar uh, 5 miljoen euro weg bij de verschillende scholen in Nederland. En ga dat maar geven aan deze school Aha. van Amarantis in Almere. En dat mag de VO-raad doen? Nee, dat vinden wij van niet. Dus daar, vandaar dat wij ook heel verbaasd waren over het bericht dat het bestuur van de VO-raad dit uh, besluit genomen had. Hmm. U, u zegt dit is, is eigenlijk geen zaak van de VO-raad, maar nee. ja, die, die moet toch opkomen voor um, ja, de, de redding van zo'n grote scholengroep als Amarantis. Nou, dat is natuurlijk de vraag. Op zich is het natuurlijk duidelijk dat, dat hier door, door Amarantus gewoon slecht beleid is gevoerd. Ja. En uh, ja, wij vinden uh, dat het dan in eerste instantie zo is dat Amaranthus zich tot het ministerie zal moeten wenden... om te kijken of daar wat aan gedaan kan worden. En wat wij inmiddels ook begrepen hebben, en dat vinden wij ook een veel logische weg... is dat gewoon in de lokale situatie in Almere gezocht wordt naar een oplossing. Er zijn andere scholen in Almere... Uh, die contact hebben opgenomen met deze Amarante school en hebben gekeken wat, wat zij zeg maar kunnen bijdragen aan de oplossing van het probleem bijvoorbeeld. ...door personeel personeel van die school over te nemen. En wij denken dat dat een veel betere weg is dan, uh, dan gewoon geld te gaan herverdelen. Goed, en ja, wij ja. denken ook dat, dat, dat hier toch een, een precedentwerking van zou kunnen uitgaan. Ja, dat... daarover, daarover straks even, meneer Van Lauw. Ja, okay. want, want het gaat natuurlijk niet zozeer over de redding van Amarantens... ...maar wel over onderwijs voor al die ja. duizenden leerlingen die ja. daar zitten. En ja. VO-raad zegt ook van ja, als we niks doen... ...dan is er straks in Almere geen onderwijs meer voor hen ja dat is dat is uh, zeg maar ook de boodschap die de die het bestuur van de vo raad het land in heeft gestuurd dat ja. dat de reden is maar uh, er is uh, het het, is een, het, het, het de suggestie wordt gewekt dat er dan geen VO-onderwijs in Almere meer zou zijn. Maar dat, is echt, dat, dat, dat klopt natuurlijk echt niet. Er zijn in Almere, er zijn in Almere wel veertien scholen voor voortgezet onderwijs. Dus naast deze ene school, die het dus nu moeilijk heeft... zijn er nog dertien andere scholen voor voortgezet onderwijs in Almere. Ja. En ik denk dat het heel goed is dat zeg maar, in, in die lokale situatie... met de gemeente Almere hierover gesproken wordt. En ik heb begrepen dat dat dus ook gebeurt. Ja. Dus, ja. En dan is het heel voorbarig voor de VO-raad... Om, om, om, om, om gelden bij andere scholen in, in het land weg... Maar even voor de duidelijkheid, u vindt dan dat iemand anders dit maar moet betalen dat de VO-raad dit niet moet doen of zegt u van je moet helemaal niet geld steken in Amarantus? Nou ja, ik denk dat er heel goed gekeken moet worden uh, zeg maar wat de problemen bij Amarantus nu zijn, wat het effect is voor die leerlingen daar in Almere en daar moet de, voor die, voor die leerlingen in Almere moet zeker een oplossing uh, gevonden worden. Uh, maar dat is de vraag of dat, of dat zeg maar met geld uh, gepaard moet gaan Kijk, Het kan natuurlijk niet zo zijn dat een school of het schoolbestuur... heel slecht uh, beleid uh, voeren en dan vervolgens geld komen dan bij de andere scholen in Nederland aan gaan kloppen ja. voor, voor, voor compensatie. Dat bedoelt u met dat, die presidentwerking? Ja? Ja, ja, dat moeten we denk ik helemaal niet hebben. Daar moeten we gewoon heel ver van wegblijven. Nou ja. Er zit er ook een beetje wrok bij, want u heeft natuurlijk jaren... nou ja, u niet per se, maar andere scholen hebben natuurlijk jaren moeten concurreren met Amarantis om de leerlingen binnen te krijgen. Ja, nou, en dan gaan ja, ze over ik, de kop en dan hebben ze... Ja, ja, ja, ja, dat, ik heb begrepen dat dat inderdaad voor de, de, de, de scholen die echt met Amarandus moeten concurreren, omdat ze in dezelfde stad zitten, dat dat het ding, en dat is voor, eh, voor ons is. Wij zitten in Den Haag, maar voor de scholen die echt met Amarandus moeten concurreren, is dat natuurlijk inderdaad een wrang verhaal. Dat je zelf uh, uh, alles bij je alles moet zetten om, om, om te overleven, en dat dan vervolgens een andere school het geld met de bak uh, uitgeeft hm. en dus in die zin de concurrentie uh, vervalt. Ja, Goed, meneer Van Laarhoven, ik spreek, spreek straks met Sjoerd Slachten van de VO-raad. Okay. Hij, hij moet het besluit terugdraaien, vindt u? Dat vinden wij wel, ja. En er is vrijdag een algemene ledenvergadering. Dus dat zou op die vergadering ook gewoon kunnen gebeuren, denk ik. Peter van Laarhoven van de stichting VO Haaglanden. Hartelijk dank. Oké, okay, graag gedaan. Goedemorgen. Tom van Heck. Tom, goedemorgen. Goedemorgen. Want, ja, wat was dat voor een wedstrijd gisteravond? München ja. tegen Real Madrid. Het was wel zeer boeiend. Ja, maar ja. Uh, uiteindelijk was natuurlijk de overwinning van München het belangrijkste. Ja, het was een wat, wat opgeklopte wedstrijd wel weer. Soms hoopte je wel op iets mooier voetbal. Anderzijds had alle dramatiek die in voetbal zit, die zat er ook wel in. Nee, het gele kaarten, schwalbes, hoop gedoe en opstootjes. Soms is dat ook wel eens heerlijk om naar te ja. kijken. <laughs> en er gebeurde uh, van alles. Uh, Real startte goed. Uh, Bayern München maakte 1-0. Kun je wat overstrijden over die goal of Gomez daar niet hinderlijk buiten spel stond. Maar goed, hij werd gegeven. Toen een wat rare goal vond ik ook... De 1-1 van Eusil, de Bayern verdedigde slecht. En ook nadat Ronaldo een enorme kans verprutst had, lieten ze hem als het ware nog een keer komen. Maar goed, 1-1. Toen dacht je, nou daar zijn de boeken mee gesloten. Real was ook wel de favoriet voor deze wedstrijden, de achtkeurige uitslag. En dat dacht Real ook. En dan heb je inderdaad altijd nog Gomez, zo'n spits die uit niets nog iets weet te halen. En dat deed hij in de laatste minuut. En die 2-1, ik zei gisteren, ik zet mijn geld op Real. Nou, ik ben eerlijk, ik blijf dat wel doen, ondanks deze nederlaag voor Real. Maar ik zou er toch een klein beetje van mijn inzet afhalen. Want het is toch niet een hele lekkere uitslag voor Real. En ze speelden een afloop. Nou ja, goed. Het maakt allemaal echt niet zoveel uit. 1-1 of 2. Maar goed, ze zullen moeten winnen. Uh, zijn achterin wat kwetsbaar. Uh, Bayern München met Robben Ribery. Die Is speelde. Ja, ja, is gevaarlijk in de counter. Dus kortom, het is nog zeker niet gedaan. Maar Real blijft voor mij wel licht de bovenliggende partij. Hoewel ik ze gisteren wel iets vond tegenvallen. En eigenlijk zie je ook bij Ronaldo zo vaak in die hele grote wedstrijden. dat hij dan toch net, net niet helemaal zijn niveau had. wat hij anders wel had. Dus ik hoop eigenlijk dat hij dat volgende week een keer wel gaat doen. Ja, en misschien Robert dan ook wel, want die speelde wel nuttig... maar het is ja. ook niet, niet allemaal Niemand durfde, nee. hele was geen grote ster die er bovenuit kwam gisteren. Nee. En dan waren er nog de voetbalschoenen van Ronaldo ja, en Eusil dat, en Benzema... Ja. uit de kleedkamer gejat. Haalde ja. Bayern alles uit de kast? Nou, het is letterlijk. wel een heel raar verhaal, het is wel heel treurig. Als dit allemaal waar is, Spaanse media, en het, het lijkt wel waar... zijn Eusil, Benzema en Ronaldo, drie paar zelfs. Nou, nee, elke voetballer heeft natuurlijk wel genoeg schoenen bij zich... Maar goed, de, de, je, je schoenen is wel een heel belangrijk iets. En zeker voor dit soort topspelers, dat voelt toch een beetje als je tweede huis. En als je ineens met die nieuwe zo met de dozen eromheen nog moet gaan spelen, zeg maar. Dan is dat toch <lacht> een klein beetje lastig. Dus, en het is natuurlijk een gênant verhaal dat uit een ja. kleedkamer bij Bayern München... schoenen weg kunnen raken van de tegenstander. Wordt onderzocht, zal niks uitkomen. Maar het is wel een heel treurig verhaal eigenlijk goed. op dit niveau. Vanavond weer kijken, het is die andere halve finale? Chelsea tegen Barcelona. Ja. En Chelsea... Zo lijkt het wel. Geloof ja. er nog wel in. is ja. dat terecht? Nou ja, Chelsea is, heeft wel een wederopstanding onder deze nieuwe coach... die matteo v cup finale nu deze wedstrijd... ze denken nog aan drie jaar terug toen ze met Hiddink op één minuutje na Barcelona uitschakeld... was veel over te doen met die scheidsrechter die we daarna nooit meer hebben teruggezien uit Noorwegen. Uh, kortom, Chelsea praat zichzelf wel veel moed in. Maar um, dat geld wat ik bij de inzet van Real Madrid eraf haal... maar dat doe ik bij Barcelona erbij. <laughs> Want ik ben er wel echt van overtuigd over twee wedstrijden dat Barcelona... Echt, uh, gewoon te sterk is voor Chelsea. Maar Chelsea zelf uh, zegt dat ze dat gaan logen straffen. Dus uh, we gaan er wel voor zitten vanavond. Tom, dat gaan we doen. Dan spreken we er morgen weer over. Doei. Dankjewel, Tom van Dijk. De Nationale Ombudsman start een onderzoek naar de hulpverlening... voor mensen met financiële problemen. Want die schuldhulpverlening moet veel beter, zegt hij. Hier is de verkeersinformatie bij de AWB en een rustige ochtendspits, Kees Kwaks. Ja, relatief uh, rustig zou ik zeggen. 60 kilometer staat er in totaal. Merendeel in de Randstad, dat is allemaal langzaam rijdend. En het verhaal van deze ochtendspits is een vrachtauto met pech... die voor vertraging zorgt op de A58. Vanaf Eindhoven naar Tilburg is dat. wij staat bij Moergestel op de rijstrook. Er staat 8 kilometer file achter. Dat begint bij Best, tot aan Moergestel is dat. En er kan beter worden omgereden. De verkeer richting Tilburg kan vanaf knopende de omrijden. Dat kan via de A2 en de A65. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Die Nationale Ombudsman, Alex Brenninkmeijer... vindt dat de schuldhulpverlening in Nederland niet goed is geregeld. Hij gaat onderzoeken hoe verschillende overheidsinstellingen... die bij de hulpverlening zijn betrokken, beter kunnen samenwerken. De Tilburgse Marieke Verhoeven ondervindt aan den lijve... hoe de instanties langs elkaar heen werken. Ze kwam terecht in een woud van regelingen en instanties. Ik heb een WIA-uitkering... Het UWV, daar krijg ik van betaald. Ik uh, heb ook te maken met jeugdzorg. Natuurlijk met de Raad voor Kinderbescherming daarbij. Ik uh, loop met mijn jongste zoon bij de jeugdgezondheidszorg... maar ook bij Centrum Jeugd en Gezin. Ik uh, zit in een schuldsaneringstraject. Bijzondere bijstand. Het zijn heel wat uh, instanties, organisaties, regelingen... waar u gebruik van maakt. Uh, ja, maar je moet wel, want anders, uh, heb, ja, anders kun je er gewoon niet mee komen. Is het ingewikkeld? Behoorlijk, behoorlijk. Er zijn uh, aardig wat formulieren en... Uh, en dingen die je moet doen voordat je überhaupt al een aanvraag weg hebt. Ja, hoeveel uren bent u daar nou zo mee bezig? Uh, voor één aanvraag ben je toch zeker wel een half tot een hele dag bezig. Hoe vindt u het dat het zo ingewikkeld is uh, geregeld? Bent u daar zeg maar optimaal mee geholpen? Uh, aan het eind van het riedeltje wel. Ja. Maar eer je daar bent, dan heb je al gauw de neiging om af te haken. Zou het anders georganiseerd kunnen worden? Ik denk het wel een beetje meer centraler maken. Dus één... Contactpersoon, waar dan misschien dat hele apparaat nog wel achter hangt. Maar dat maakt het voor degene die de hulp nodig heeft een stuk makkelijker om die hulp ook te gaan vragen. Mm -hmm. Hoe denkt u dat het uh, komt? Dat het, dat het zo georganiseerd is zoals het nu is? Uh, telkens denk ik kleine dingetjes erbij gekomen waar weer een nieuw bureautje voor gemaakt is. Ja, is om, om... Want hey, dat kan, uh, Pietje van bureau A, kan dat niet. Dan moeten we een nieuw bureautje bijmaken. Mm -hmm. En zo zijn er naast elkaar een hele hoop bureautjes gekomen. Maar die nog niet de koppeling hebben gekregen. Mm -hmm. Is dit nou ook de manier uh, uh, die u vooruit helpt? Nee, het helpt me boven water blijven. Maar vooruit kom ik er niet mee. Het, het, het geeft me geen handvatten om verder te kunnen komen. Het, ge, het zorgt alleen eigenlijk, het zijn pleistertjes. Want waar zou u mee geholpen zijn om wel vooruit te komen? Om uit uw huidige situatie te komen? Uh, een opleiding met mogelijk werkkracht aan. Maar dat is er niet? Uh, mocht die er wel zijn, dan is het nog maar de vraag... of ik die inderdaad mag gaan doen. Want een opleiding gaan doen betekent dan in de regel meestal... dat ik mijn uitkering moet stopzetten... En... Er is geen tussenweg. Ik kan niet twee jaar, mogelijk langer, van niks rondkomen... omdat ik dan wil leren om mijn toekomst verder op te bouwen. Verhaal hoort u van Marieke Verhoeven uit Tilburg. Praat erover verder met Jan Hamming, tot 1 april wethouder in Tilburg... en nu is hij burgemeester van Heusden. Meneer Hamming, goedemorgen. Goedemorgen. Kent u de gevallen zoals van mevrouw Verhoeven? Ja, ik heb uh, de afgelopen maanden voordat ik uh, burgemeester werd in Heuze zo'n 125 mensen in die in dezelfde situatie als mevrouw Voeve uh, uh, leven gesproken. En wat dan blijkt, is dat eigenlijk al die mensen zonder uitzondering... heel graag zelf zich uit die situatie knokken. Ja. Graag willen werken, graag willen werken aan hun talent. In vertrouwen met mensen om hen heen. Maar dat kan niet zelf. Hè? Hoe, hoe belangrijk is steun voor ze dan van instanties? Ja, steun is heel belangrijk, maar de vraag is of de steun van instanties moet komen in plaats van mensen, van personen die naast iemand gaan staan, die naast Marieke gaan staan en zeggen oké, okay, wij zijn ten alle tijden beschikbaar, we hebben vertrouwen in jou, we dus spreken je aan op je talenten waar je goed in bent in plaats van op je probleem. En met de suggestie ook, u heeft het probleem, wij lossen het op, ja. wat nu vaak gebeurt. Ik denk dat we in dit land zijn doorgeschoten in het hospitaliseren van mensen... in plaats van het aanspreken van mensen op hun talent, hoeveel problemen ze ook hebben. Ja, dat zegt de ombudsman ook, hè? die instanties die ervoor zijn, uh, het UVV, gemeente, de Belastingdienst... die werken vanuit, vooral vanuit de eigen organisatie en kijken eigenlijk niet wat de persoon in kwestie nodig heeft. Ja, Is ja, dat ook alle, uw ervaring? Ja, maar wel vanuit de goede bedoelingen. Want kijk, het zijn natuurlijk allemaal specialisten die op een heel klein onderdeeltje van een probleem van mensen, van een gezin, moeten opereren. Met heel veel bureaucratie, met allerlei indicatie, gedoe erachter, maar ook met allerlei intakegesprekken. Met, eh, met vaak ook procedures dat je maar twintig of dertig minuten iemand mag spreken dan moet je weer naar de volgende klant. Dus dat, dat levert ook geen opbouw van vertrouwen op en ook geen relatie. Dus ik ben er veel groot voorstander van dat er gewoon één persoon komt die generalist is, die naast zo'n Marieke gaat staan en zegt oké, okay, we gaan elkaar samen proberen vooruit te helpen, wij helpen jou vooruit, uh, maar niet meer met een weerwar van instellingen en instanties waar de instanties veel vaker het belangrijkste zijn geworden in plaats van de mensen waar het om gaat. Ja, ze hebben de, de, en, de echte persoon in kwestie niet goed voor ogen, zegt u. Nee, ik denk dat we, we de afgelopen decennia de mensen, de verbinding met de mens waar het om gaat zijn verloren. En dat er een, een bolwerk van instituties en van procedures voor in, in de plaats is gekomen. Die op dit moment contraproductief werkt. En ik heb een gezin meegemaakt waar een mevrouw was die met veel problemen, veel, ook met haar kinderen, zo'n twintig instanties en in hulpverleners in één week overvloer kreeg. Haar agenda zat vol. Ze had ook geen eens tijd om nog te werken aan haar talent en haar toekomst. Omdat ze werd overstelpt door overigens goed bedoelende professionals. Professionals. Ja. En ik denk dat we daar weer van af moeten... dat we weer terug moeten gaan naar de verbinding leggen... met de mensen die geholpen moeten worden. Ja, dat klinkt mooi, uh, meneer Hamming, maar uh, misschien ook een beetje uh, soft. Want je moet natuurlijk wel uh, de regels niet uit het oog verliezen. Mensen hebben zichzelf in die situatie gebracht. Er wordt ook gefraudeerd in, in de schulp, uh, schuldhulpverlening. Mensen die alleen maar bezig zijn om uh, voordeeltjes te halen... en zo je mogelijk te hoeven terug te betalen. Hoe hou je dat in de gaten als je dat bij die instanties weghoudt? weghaalt? Nou ja, ik denk juist dat je af moet van het, de softe aanpak. Ik eh, denk juist dat we te veel zijn verzand in van we moeten. u heeft een probleem, wij gaan u helpen. Je moet veel meer mensen weer in positie brengen, oké, okay, u, u wilt iets, u wilt werken aan uw toekomst, u bent ergens goed in, u gaat daar zelf aan werken en wij ondersteunen u daarbij. En ja. dat is echt een andere, uh, andere professionele opvatting dan als we nu hebben opgebouwd de afgelopen jaren. En dat betekent dus wat mij betreft dat we veel meer mensen aanspreken op waar bent u nog goed in, wat kunt u, hoe kunnen we Marike toch weer aan het werk helpen, want dat wil ze. Ze wil werken. Ja. Ze wil niet thuis zitten met allerlei hulpverleners. Ze wil gewoon aan de slag. En dan komt het oplossen van die problemen ook vanzelf wel. Wordt, er in de situatie, de problemen... Wordt er in de huidige situatie geld verspild? Ja. Uh, ik denk uh, dat het in, in Nederland om miljarden gaat als het gaat om uh, de gefragmenteerde aanpak uh, vanuit wantrouwen, want dat vind ik ook een ander punt. Als je ziet dat verzekeraars in dit land inmiddels een slag hebben gemaakt naar uh, mensen aanspreken op vertrouwen en zeggen oké okay, u, uh, uh, u vraagt uh, verzekeringsgelden aan en uh, dan vertrouwen u erop dat het goed is. En We doen wel een steekproef bij mensen die risicovoller zijn. Ik denk dat dat veel beter is waardoor je de goede steunt in hun ambitie en de, de mensen die zich slecht gedragen... gewoon hard aanpakken. Dat moeten we van ook doen. Hard aanpakken van mensen die misbruik maken en frauderen. Onderzoek komt er dus nu van de Nationale Ombudsman. Uh, hebben we eerder gehoord, deze uitzending. Kan dat nog iets veranderen? Want um, er komt wel een nieuwe wet al aan, hè? gemeentelijke schuldhulpverlening. Zou er nog invloed kunnen zijn van de Ombudsman? Maar het gaat niet alleen op schuldhulpverlening, maar het gaat in de brede zin van het woord mensen weer in positie brengen om zelf hun verantwoordelijkheid te nemen. En ik hoop echt dat ook het onderzoek van de ombudsman daarbij kan helpen. Maar ook dat de politiek in Den Haag zijn ogen opent en dit momentum van uh, transformaties en van hervormingen, wat er nu aan zit te komen, gebruikt om juist de goede ingrepen te doen. Om echt mensen weer zelf hun verantwoordelijkheid te laten nemen. In plaats van dat we mensen blijven hospitaliseren en aansp aanspreken op hun problemen. Uw boodschap is duidelijk. Jan Hamming, hartelijk dank. Jan ja. Hamming hoort u, wethouder, voormalig wethouder in Tilburg. Hij is nu burgemeester van Heusden over de schuldhulpverlening. Het NOS Radio Journal journaal Mediaoverzicht. Met Joeri Tuinetski. Deskundigen gaan ervan uit dat Anders Breivik... sympathisanten in Noorwegen en andere landen heeft. schrijft de Noorse krant De Aftenpost... Dat is volgens de krant een van de redenen... dat de nieuwe deskundigen menen dat hij niet psychotisch is. Breivik gaf gisteren in de rechtszaal aan dat hij niet wil praten... of hij gezocht heeft naar mensen in Noorwegen die net zo dachten als hij. Vandaag gaat het proces tegen hem verder. Het is het grootste en duurste proces overigens in de Noorse geschiedenis... en eind juli wordt het vonnis verwacht. Ouders halen als gevolg van de bezuinigingen op de kinderopvang... hun kroost massaal van de crash. Volgens de Telegraaf hebben het afgelopen kwartaal 28 kinderdagverblijven... hun deuren moeten sluiten... Daarnaast zijn de wachtlijsten bijna allemaal verdwenen... blijkt uit cijfers van de brancheorganisatie kinderopvang. Volgens een woordvoerder van die brancheorganisatie... zullen eind dit jaar mogelijk ruim 100 crashes op failliet gaan. En nog meer als de uitkomsten van het katshuisoverleg ongunstig uitpakken voor de sector. Hoewel veel gemeenten niets in de wietpas zien... wil Dordrecht per 1 juli een vergelijkbaar registratiesysteem... voor vaste klanten van coffeeshops invoeren, meldt RTV Rijnmond... Burgemeester Brok van Dordrecht is bang voor de komst van drugstoeristen... die in Brabant voor gesloten deuren staan... en wil daarom dat zijn gemeente de pas sneller invoert dan landelijk is afgesproken. En landelijk gaat de Wietpas begin volgend jaar in. Maar in de zuidelijke provincies wordt de pas, als het aan minister Opstelten van Veiligheid en Justitie ligt, per 1 mei verplicht. Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, dat is nog niet helemaal zeker. Vandaag dient een kort geding dat vier advocaten... namens verschillende coffeeshophouders in heel Nederland... hebben aangespannen tegen de Nederlandse staat. Ze eisen dat het plan om van coffeeshops besloten clubs te maken... wordt teruggedraaid. In Dordrecht zijn zeven coffeeshops. Ik voel me fantastisch, zoals ik me altijd voel. En mijn energieniveau is 100%, zegt superbelegger Warren Buffett... De 81-jarige Amerikaanse miljardair heeft zijn aandeelhouders in een brief laten weten dat hij prostaatkanker in een vroeg stadium heeft. De ziekte werd vastgesteld tijdens een routinecontrole en is niet levensbedreigend. Als mijn gezondheid achteruit gaat, dan laat ik dat meteen weten... aan mijn aandeelhouders, zegt Buffett tegen CNN. En Paus Benedictus is morgen zeven jaar paus. Reden voor de van oorsprong katholieke volkskrant om hem te portret portretteren. In dit geval onder meer met negen foto's... waarop hij is afgebeeld met verschillende hoofddeksels. Van politiepet tot Mexicaanse sombrero. Afgelopen maandag werd hij op 85 jaar. Ja, zo'n pontificaat wordt volgens de krant gekenmerkt... door een gematigd, maar zeer vasthoudend conservatisme... In 300 jaar was er nog niet voor zo'n oude paus gekozen. Hoewel de kerk in West-Europa leegloopt... gelooft Jozef Ratzinger dat de kerk in deze periode moet overwinteren. Want ooit zullen de mensen weer behoefte krijgen aan het woord van God. De Telegraaf meldt nog op de voorpagina... dat er in Italië een duidelijke dip is gekomen... in de verkoop van dure sportauto's. Dat leidt onder de aanpak van belastingontduiking onder de regering van Monti. Ferrari bijvoorbeeld heeft de verkoop in Italië het eerste kwartaal met 51 zien dalen. En Maserati zelfs met 70 Nou, worden ze goedkoper van, Jury. Ja. Na acht uur, dan hoort u meer over de schuldhulpverlening. En we hebben het dan ook over de VO-raad. Want de VO-raad steekt 5 miljoen euro. Althans, dat is de bedoeling in de redding van scholengroep Amarantis. Ik spreek met de voorzitter van de VO-raad die dus nu kritiek krijgt, Sjoerd Slachter.